Maar nu eerst het NOS Nieuws van 11 uur. Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De CDA-leden willen de AOW-leeftijd sneller verhogen dan het partijbestuur had voorgesteld. In het oorspronkelijke plan stond dat de AOW-leeftijd in stappen naar 67 zou gaan... en dat die leeftijd in 2025 zou worden bereikt. Op het partijcongres hebben de leden dat vijf jaar vervroegd... In het verkiezingsprogramma komt nu te staan dat de AOW-leeftijd al in 2020 naar 67 gaat. In 2015 moet de leeftijd naar 66. Het CDA-bestuur liet op het congres weten zich in verandering te kunnen vinden... en het voorstel werd zonder stemming aangenomen. De SGP krijgt veel bijval voor het vrouwenstandpunt van de partij. Op een speciale internetsite zijn al ruim 15.500 steunbetuigingen geplaatst... Daarmee uiten mensen hun ongenoeg over het arrest van de Hoge Raad over het vrouwenstandpunt van de partij. Die uitspraak komt erop neer dat de christelijke partij vrouwen moet toelaten in bestuurlijke functies. De solidariteitsactie is geen initiatief van de SGP zelf, maar de partij waardeert de actie wel. De sympathisanten zeggen dat grondrechten onterecht worden opgeofferd voor het antidiscriminatiebeginsel. Ze vinden dat het gelijkdenken doorslaat en dat er voor minderheden alleen maar plaats is in de samenleving als ze zich voegen naar de opvattingen van de meerderheid. De Chinese regering heeft de partijchef van de regio Xinjiang ontslagen. Partijsecretaris Wang stond sinds 1994 aan het hoofd van de autonome regio... waar veel Oeigoeren wonen, de oorspronkelijke bewoners van het gebied. Vorige zomer braken er in Xinjiang hevige onlusten uit... toen Oeigoeren slaags raakten met Han-Chinezen. Daarbij vielen naar schatting 200 doden. Na de rellen werden wel een paar topfunctionarissen vervangen... maar partijsecretaris Wang bleef aan. Hij is nu door het centrale gezag in Peking vervangen door de 57-jarige Zhang... Die tot nu toe partijsecretaris was in de zuidelijke provincie Hunan. Het weer volop zon, het wordt 16 tot 20 graden. Ook morgen veel zon en dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het!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 ...in Hotel Hoogland voor Goedemorgen Zandvoort deel 2 van zaterdag 24 april. Ja, we gaan nu het, dit uur helemaal volmaken met een discussie over het wel dan niet aanleggen van een natuurbrug over de Zandvoortslaan. Wel met fietspad, niet met fietspad. Het hangt allemaal nog een beetje in het ongewisse. We hebben een bericht gekregen van Waternet was uitgenodigd om aan de discussie deel te nemen... waar het Waternet zegt... nee, dank u wel. Er zijn momenteel geen bijzonderheden te vertellen. Wij wachten het rustig af... wat de Raad van Amsterdam onder andere gaat beslissen. Want daar draait het voor een groot deel om. Aan tafel zit er wel... Jacqueline Groen... namens de provincie. Nee, namens Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Zuid-Kennemerland. En naast haar zit Walter Oost Oosterom. Oosterom, ja, precies. Ook, namens uh, NP... ZK. Ook naar ja, boswachter in het Nationaal Park. En, uh, ja. Allereerste vraag, hoe is momenteel de stand van zaken? Jacqueline. Nou, wij hebben een uh, fantastisch project, zijn we mee bezig. En dat is om de waterleidingduinen te verbinden met het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Door het maken van een natuurbrug. Ooit was het één groot natuurgebied en dat wordt doorsneden door de Zandvoortse Laan. Al heel lang? En, hè? Uh, mm -hmm. Ja, al heel lang. Maar het is een onneembare vesting voor dieren. En wij proberen die twee gebieden weer één gebied van te maken. Door een uh, natuurbrug, die wordt uh, groot, het wordt ruim 100 meter lang, 60 meter breed. En daarmee verbinden we de twee natuurgebieden. En dat is zo vreselijk belangrijk, om de natuurgebieden te houden zoals ze nu zijn en voor te bereiden op de toekomst. Nou, er zijn wat hindernissen nog, en niet alleen de Zandvoortelaan. De spoorweg, ja. de zeeweg. Ja, en je merkt dat de, dit, is, dit project dat is een ontzettend stuwende kracht is om ook de andere twee projecten te laten slagen. Want inderdaad, als de, als de Zandvoortse gerealiseerd is, gaan we ook over het spoor en gaan we ook over de zeeweg. Ja, want je kunt je nauwelijks voorstellen dat het smalle strookje tussen Zandvoortse Laan en Spoor nou interessant is om, als uitbreiding. Ja, maar we creëren wel een corridor waardoor beesten toch uh, de oversteek kunnen maken. Ja. En het is zo dat je verswakt de populatie enorm als je dat niet zou doen. Dus het is ook wereldwijd bekend dat het verbinden van natuurgebieden is heel erg belangrijk omdat je dan ook de beesten en ook de flora versterkt. Ja, en je, je zorgt natuurlijk op de Zandvoortse natuurlijk ook wat, uh, verkeer, voor verkeersveiligheid. Ja, ik had vorige week een hele roedel voor mijn auto staan... Dus om 11 uur. Die, ja. De Zandvoortse Laan overstak van de ene Laan naar de andere. Ja, nou ja. ja die natuurbrug uh, uh, zal uh, uh, veiligheid uh, uh, verhogen. Uh, we kunnen niet garanderen dat het nooit meer zal voorkomen. En... Uh, ja, het wordt een hele mooie verbinding natuurlijk van damherten. Maar niet alleen voor damherten, voor heel veel dieren uh, en planten uh, gaan er gebruik van gaan maken. Uh, Boommarters, egels, konijnen, bunzingen, uh, hagedissen. Uh, en in de vacht van die dieren worden allemaal zaden ook meegenomen die, die eigenlijk ook de oversteek maken. Ja, Is... wij denken altijd, sorry hoor, eventjes, wij denken altijd Zuid-Noord. Omdat daar te veel damherten zijn en zo. Maar het kan ook Noord-Zuid zijn. Natuurlijk, dat is natuurlijk het, het tweerichtingsverkeer. Ja, ja. Ja. Maar is er ervaring in Nederland met natuurbruggen? Ja, enorm. In het, een groot voorbeeld voor ons is het Goois natuurreservaat. Dat is ook een natuurbrug waarbij recreatie en natuur samengaan. En dat blijkt uitstekend te werken. En zo zijn er vele natuurbruggen natuurlijk in Nederland. Maar het Gooi is voor ons echt een voorbeeld waar we ook mee samenwerken. En dat werkt uitstekend. Het is de grootste natuurbrug in Europa trouwens. En tijdens de aanleg van die brug staken de eerste dieren al over. Waar is, uh, want het is natuurlijk een vrij lang, uh, langgerekt gebied hier in Zandvoort. Is één brug wel genoeg? Ja, nee dus? Nee, er komen er meer. <laughs> nee, wij bedoelen dus dan... nee, bedoel ja. één brug over de Zandvoort Laan. Um... In mijn, in mijn boswachtershart zou ik er wel drie willen hebben. Alleen, uh, we zijn heel blij dat de provincie op het juiste moment uh, de manege heeft aangekocht. Uh, <coughs> en dat dat niet in handen is gevallen voor een projectontwikkelaar. Want eigenlijk is uh, de locatie waar die nu is ge, ge, gepland... De enigst mogelijke plek waar het kan. Ja, dus anders het is moet je het over huizen een... heen. hè? Nou ja, of misschien moeten we dan wel ja, huizen gaan slopen. En ik denk dat nou, dat je uh... komt door woonwijken heen. Dat ja, is dat... bijna niet te doen. Nee, nee. dus dit, dit, dit is de plek. Dit is de kans. En die moeten we nu grijpen. Ja. Realiseert u zich ook dat je dan ook overal hekken moet gaan zetten. Langs de zeeweg en dergelijke. Langs de spoorbanen. Nou, er komen wel hekken om de beesten naar de brug toe te leiden. En het gebied wordt natuurlijk bekeken van hoe, hoe trek je de beesten naar de brug toe. En daar wordt nog een heel plan voor gemaakt. Ja, maar als die eenmaal uh, richting zeeweg trekken, dan krijg je daar een probleem zoals je het nu op de Zandvoortse Laan uh, had. Dan krijg, dan krijg je allemaal uh, hechten op de spoorbaan. Uh, en zeeweg. Nee hoor, we gaan, we gaan echt uh, door middel van inrichtingsmaatregelen gaan we ervoor zorgen dat die beest gewoon... Lopen zoals wij denken dat ze moeten gaan. Natuurlijk laat zich dat niet helemaal temmen. Maar er wordt super over nagedacht: ...van hoe kunnen we dit goed uh, organiseren? Ja, op de Zandvoortse Laan wordt 50 gereden. Op de zeeweg 80. Nou, als je daar een hert op je motorkap krijgt of een ree. dan zijn de gevolgen wat groter dan uh, als je 50 rijdt. Dus. En dat zal zeker ook aan de orde komen als de bruggen bij de, bij de spoorlijn en de zeeweg uh, gemaakt gaan worden. Ja. Want dan trek je natuurlijk weer dieper het gebied in. Vooralsnog is dat uh, nu over de, de zeewegnoorden wordt nu nog niet uh, het plan gemaakt. We richten ons eerst even op de zandvoortsalaan. Nou, nou is er uh, sprake van diverse subsidies hè, uit Europa ja. vandaan onder andere. Uh, is de aanleg van een rijwelpad een dwingende eis om die subsidie te krijgen? Ja, het is zo dat we krijgen 3,1 miljoen Europese subsidie. En die subsidie vanuit Europa, die wordt dus in deze regio geïnvesteerd. Daar mogen we heel blij mee zijn dat het gelukt is om dat voor elkaar te krijgen. En het is zo dat het een subsidie is die gegeven wordt voor toerisme en niet voor natuur. En de natuur kan nu ontzettend mooi gebruik maken van die subsidie. Maar juist de verbinding naar de kust en het mogelijk maken dat mensen de fiets pakken... en niet met de auto naar Zandvoort gaan... Dat is interessant voor Europa en op basis daarvan krijgen wij de subsidie. En dan is het fietspad een ontbrekende schakel in een regionale verbinding. En die ontbrekende schakel maakt het zo interessant. En dat maakt het ook dat het niet alleen een brug over de weg is... maar ook een, een fietsverbinding die je erbij krijgt. En ja, er zijn dus ook tegenstanders voor wat betreft het fietspad. Ja. Maar het fietspad draagt financieel voor een deel het hele plan. Absoluut. Als ik dat goed begrijp. Uh, en daar moet dus het compromis liggen. Geen natuur aantasten. Precies. In de ogen van de natuurkant. Ja. Uh, en toch die verbinding realiseren. Ja. Heb ik, is dat in feite de kern ja. van het verhaal? Ja, we, de, we hebben nu uh, dan mede op, op basis van het uh, verzet dat er was tegen het in gebruik nemen van de dienst. Zegt die er al ligt als fietspad. Hebben we gezocht naar een alternatief. En de uitdaging is van hoe kan je nu wel een mooie verbinding tot stand brengen. Maar waarbij je de natuur zo min mogelijk aantasten. En daar kan je verschillende dingen voor bedenken. Je kan de beplanting rondom het fietspad zo maken... dat de beesten die daar leven nog een extra meerwaarde krijgen. Je kan natuurlijk ook andere dingen daarmee combineren... dat je zegt, van nou voor de natuur is het positief. En je kan er ook voor zorgen. En dat is het nieuwe alternatief, dat dan breed gedragen wordt... Dat is nog wat meer aan de rand van de waterleidingduinen. Dus nog ietsje verder naar het hek toe in plaats van de dienstweg. En dan gaan we deels buiten de waterleidingduinen om en deels vlak langs de rand van het hek. En als we slim met de damhertwerende hekken omgaan, als het lastig wordt, ja. Dan kunnen we dat tussen de waterleidingduinen en het fietspad neerzetten. En daarmee kan je ook voorkomen dat fietsers het waterleidingduinengebied intrekken. Maar dat je dus wel die fietsverbinding hebt, waardoor mensen heel blij van worden om van de oase... ...richting natuurbrug te kunnen fietsen... ...maar toch die natuur zoveel mogelijk met rust te laten. Hoe lang moet je een fietspad maken om uh, een acceptabele helling te krijgen om die brug op te komen? U moet mij niet exact exacte aantal meters vragen, maar er wordt nu met de inrichting gekeken... ...en een van de eisen is ook dat rolstoelgebruikers daar uh, gebruik van kunnen maken... ...want ook zij krijgen natuurlijk een veilige rustige oversteek over de weg... En um, het moet voor rolstoelers en fietsers een prettige hellingshoek zijn. En dat wordt nu door architecten uitgerekend. Dus het moet een hele flauwe helling worden? Absoluut. Als we een ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Nou, is het zo dat. Uh, ik weet niet hoe het in het uh, Nationaal Park is, maar met name de duin hier ten, uh, de ten, ten, ten, ten, ja. zuiden, ten zuiden van uh, uh, Zandvoort. Zandvoort. Die worden vaak geterroriseerd door. Race ja, dat is, dat is ook absoluut niet de bedoeling van het nieuwe fietspad. Met inrichtingsmaatregelen gaan we ervoor zorgen dat mountainbikers en racefietsers ontmoedigd worden. Het is echt een recreatief fietspad ja. en een verbinding naar de kust. En daar is uh, in het land ook allerlei voorbeelden voor hoe je dat zou kunnen doen. En van die ervaringen maken we gebruik. En dat is ook niet de bedoeling dat het een racefietspad wordt. Wordt het ook een wandelpad? Nee, we gaan de wandels, wandelaars en de fietsers gaan we scheiden, dus okay. uh, het wordt uh, puur een, wandel, ja. een fiets. Maar rolstoelen dus rijden er wel, dus die combinatie met de racefietsers is er een die uit de boze is. Ja, nou de, de rolstoelers kunnen natuurlijk ook gebruik maken van de wandelpaden. Dat is waar, ja. ja. Dat kan ook. Maar de uh, wandelaars mogen dus niet over die natuurbrug heen? Jawel, jawel, jawel maar de, de, de, de twee recreatiestromen, oh. of de drie als je de, de, de, de, de dieren even meerekent, ja. die worden gescheiden. Maar nou is er nog een grote hindernis te nemen. De Amsterdamse gemeenteraad. Ja, wij hopen dat ze... De vorige in, raad uh, ja. heeft gezegd, geen fietspaden in, uh, in de duinen, onze duinen. Hè? De raadscommissie van Amsterdam ja. heeft een negatief advies gegeven... tegen uh, het in gebruik nemen van de dienstweg... En wij hebben nu een alternatief wat aan heel veel bezwaren tegemoet komt. Dus inderdaad de fietsers en de wandelaars worden gescheiden. Het wordt nog meer aan de zijkant van het waterleidinggebied gebracht. Je kan voorkomen dat fietsers het gebied ingaan. En dat waren onder andere de bezwaren die ook de gemeenteraadscommissie had. En wij hebben nu in Amsterdam gevraagd of ze met dit alternatief dan wel mee willen gaan werken. En wij hopen dat, dat ze zien dat we ontzettend ons best gedaan hebben. We hebben heel goed naar mensen geluisterd hebben van waar zit het bezwaren, hoe kunnen we die oplossen. En dat we toch, ja, de een wil het wel, de andere wil het niet. En we denken dat het alternatief voor ieder wat wils is. We gaan zo meteen even muziekje draaien en dan even naar uh, jullie tegenstanders uh, luisteren. Ja. En daarna komen we weer bij jullie terug. Prima. Okay. gaan verder met uh, het gesprek over de natuurbrug, annex fietspad of geen fietspad, hangt allemaal nog in de lucht. Aan tafel zitten nu drie heren uh, die uh, zich uh, min of meer verklaard tegenstander zijn van dat gebeuren aan de Zandvoortselaan. Onder andere Harry Hobo, Kees Biel. En een, een, een, een vader. Erva en, en ervaring, vader. ervaringsdeskundige, mogen we hem noemen. Een ervaringsdeskundige, ex boswachter. Ja, HWD. Ja. We gaan eerst even praten met, met Harry Hobo. Uh, je hebt dit eens dus, uh, gehoord uh, wat ja. uh, de voorstanders uh, daarnet net hebben verteld. Ja. Wat zou je willen zeggen dat niet klopte volgens jou, of uh, wat je helemaal niet wil, nou, of uh, stort je hard uit. Ja, nou, is fijn dat het kan. Um, ja, het is natuurlijk weer het bekende halleluja-verhaal aan alle argumenten die wij hebben tegen het fietspad worden gelijk weer geweldige vorderen genoemd. En gedeeltelijk hebben ze natuurlijk ook altijd van gelijk, maar er zit een veel onnauwkeurigheid in het verhaal. Belangst bijvoorbeeld is die beroemde subsidie waar het om gaat, dat ecoduct... Daar ze een fietspad overheen om die subsidie binnen te halen. Nou, dat ja. is op zich wel een logisch argument, want die subsidie die kijkt naar het recreatief gebruik van zoiets. Maar die beroemde evro dat is dus een Europese subsidie, die uh, stelt als eis dat er een aansluiting moet komen op het bestaande fietspadnetwerk. Op ja. Een aansluiting op. We zegt ook in de eerste tekeningen van het ecoduct dat het aansloot op het fietspad van de Zandvoortse Laan. Dat was blijkbaar voldoende. Nou, ik heb ook contact met die Evelo gehad die het allemaal regelt. Hij zegt: Nou, wij maken ons absoluut geen zorg... en bemoeien ons ook niet met de ligging van het fietspad. Dat is onze taak niet. Dat is een taak van de provincie om te zeggen of een fietspad voldoende recreatief is. Dat zoeken zij maar uit. En dan geloven wij dat wel. Het moet niet te gek natuurlijk worden, maar wij zijn daar ook wel uh, mild in. Daarnaast is het ook een belangrijk punt: het gaat om 3 miljoen wat die subsidie bijdraagt. Dat is een belangrijk punt. Vindt men dan? Nou, dat is op zich een kleine dag, natuurlijk voor een provincie. Er is dus ook een zeker onwil om 3 miljoen te dragen. Maar als je nou hoort dat waternet de parkeerplaatsen al jarenlang niet in gebruik heeft... terwijl alles klaar staat, parkeerbomen, uh, pasjesystemen alles lichten, maar het werkt niet op de een of andere manier... dan kan je een kleine miljoen per jaar mee binnenhalen. Dus ik zeg ook, ja, waarom heb je niet gewoon gezegd als provincie... god, daar vind je, je dat voor. Dan hoeft het helemaal geen wat te worden aangelegd. Er zijn niet afhankelijk van EVRO subsidies en toestanden. Dan kunnen we gewoon het ecoduct aanleggen, een echt ecoduct... en we schieten er drie of vier miljoen voor... en het water betaald in een aantal jaar terug... dankzij de parkeerheffingen, die ze nou totaal niet... Uh, in eigenlijk. onbegrijpelijke zaak trouwens, want de schijnlijke problemen zijn met de software al jarenlang. Zo zou je het ook kunnen doen. Want ja, het is natuurlijk heel zonde op deze manier. Het fietsen is nou ook heel controversieel natuurlijk, dat is heel duidelijk. En wij blijven ertegen, sterk nog, het ligt nu aan de rand van hè, waterleidingduinen. Maar het gaat nog steeds voor een deel door de waterleidingduinen heen namelijk. En dat is ook in tegenstelling wat mevrouw Zaklin in net zegt... Het ligt meer aan de rand, dat klopt. Maar in het zuiden, bij de ingang oase, loopt wel degelijk voor een groot deel, voor 400 meter, ja. door de waterlijnduinen. Jullie stellen dat daar een hoek wordt afgesneden? Er wordt een door de... afgesneden. Ja, er komt een hoog hek hè, om de fietsen tegen te houden. Dat betekent dat er zo'n zo 6 hectare waterlijnduinen puur natuurgebied verloren gaat, alleen daar al. Nou, wij zeggen ja, het gaat niet verloren gaan natuurlijk, het blijft wel bestaan, nou, je kan... alleen niet toegankelijk. Niet toegankelijk, nou, dat zou ik zeggen, dat is een winst van natuur bijna. Maar dat was ook niet de insteek dus gewoon zonde. daarnaast En dan krijg je weer discussie met onder andere uh, mevrouw Groen, die ik net hoor. Ja, uh, de kaarten die er zijn, die zijn uh, niet uh, definitief. Maar er is wel opgesloten door onder andere uh, de provincie. En daar wil ik ook meteen even over zeggen. Wij hebben het onlangs 10.000 handtekeningen aangeboden van de wandelaars... en van de bezoekers van de Waasleengduinen aan de provincie. En er is een hele hoog stecht geweest. Er is een vergadering geweest van 2,5 uur met meerdere amendementen en moties en toestanden... En men heeft uiteindelijk besloten om een motie in te dienen waarin staat dat in ieder geval de damherten goed geregeld moet worden. En dat is natuurlijk een groot probleem. Maar ook dat de bezoekers van de water en Duinen moeten meepraten in de klankbordgroep. Nou, wij voelen ons met 10.000 handtekeningen absoluut vertegenwoordigers van de bezoekers. We hebben met honderden mensen gepraat. Kees Pial heeft er heel veel werk aan gedaan. Het is dus onbegrijpelijk dat nethoorverzorg in Groen dat er geen sprake van is dat wij terugkomen. Terwijl er een motie ligt. Een motie die je eigenlijk gewoon moet uitvoeren. Dat is een gewenst, gewenste iets van de politiek. En men legt het gewoon naast het niet uit. Dat is nu de uitspraak die ik net hoor. Nou, dat kan toch niet. Nou, hebben jullie al in die klankboordgroep gezeten? Wij hebben erin gezeten. Wij hebben, ik ik zie uh, Hans Vader, Nico Buiten van Duinboud. Hans Vader van de Vogelwerkgroep zuid kennemerland En ik dan van, van uh, ja, toen nog de wandelaars, maar later A, Natuurbelang ABD. Wij zijn uitgetreden uit onvrede met de hele gang van zaken. Wij vonden dat veel te veel richting recreatie ging. Te veel van het, we moesten maar meedenken met het fietspad. Het moest eigenlijk wel komen. Terwijl we eigenlijk niet eens een fietspad wilden. Uh, er zijn met drie mensen uitgetreden. Uh, de andere twee mochten terugkomen. Die hebben daar blijkbaar een verzoek toe ingediend. Ik heb nooit meer wat gehoord. Sterker nog, op een gegeven moment heb ik wel een verzoek ingediend. Een aantal maanden geleden. Mag ik dan toch terug? Want het lijkt me toch onnuttig als ik zie dat het toch doorgaat. Laat dan maar meepraten. Dat werd niet gehonoreerd. Ik mocht er niet terug. En zelfs nu een officiële motie ligt van de politiek. Heb is daar een argument voor gegeven? Ja, wij, wij zijn lastig. Dat komt op neer. Wij, wij, wij praten veel. We hebben te veel argumenten tegen de, de mooie plannetjes. En dat wil men blijkbaar niet horen. Ja, Biel, Daar rekenen. wil ik wel wat aan toevoegen. Ja. Het, die klankbordgroep moet een soort breed gedragen vlak hebben in de maatschappij. He, alle belanghebbenden en dan niet iemand uit Groningen of een uh, Klaviërsclub uit Maastricht, maar het gaat om de, de streek, zeg maar. De belanghebbenden, de gebruikers. de gebruikers. En ja, wie zijn nou de grote gebruikers? Dat zijn 10.500 mensen. Die zeggen: geen fietspad door de waterleiding Duin. Geen fietspad door het naaldenveld. Niet door het beschermde natuurmonument. Het was de taak van de klankbordgroep geweest. om heel uh, uh, ja, flink erachteraan te gaan. wie, wie, wie is daar een belangenbehartiger? Als meneer Hobo eruit gaat en het uh, sch schijnt ongewenst te zijn. nou ja. Hij mag niet terugkomen namens als ging. Dat is tot daar aan toe. Dan hadden ze naar een ander moeten gaan. Nee, dat is gewoon niet gebeurd. Het is een schandaal. Het gaat om uh, een stuk of tien. Uh, uh, er zit een golfclub in. Er zit een, een, een fietsbond, een manege. Wat hebben die ermee te maken? Nou, oké, okay, die zitten erin. Bij elkaar een achterban van hooguit 2000 man. Ja. Die waarschijnlijk ook niet geïnformeerd is. Van vinden jullie het goed dat wij namens jullie zeggen. Er moet maar een fietspad komen. Die gaat dwars door het beschermde natuurmonument. Maar mij, ik ben niet benaderd. En no. de ja, mochten die is ook Het is natuurlijk wel een zwakke zet om uit te treden. Uh, nou, als drie mensen uittreden, dan wil ik nog wat zeggen. Dan is er duidelijk een, nee, een oplossing. Een, een, een statement. En dan zou je verwachten dat zo'n klankbordgroep die breed gedragen moet zijn, dat is de, dus de opdracht van de klankbordgroep de mensen benadert. Van wat is er aan de hand? Kunnen we met elkaar praten om misschien de problemen van tafel te krijgen? Want er is natuurlijk blijkbaar ja. wat aan de hand. Ja. Maar zoals je net de, de zin wilde beginnen, uh, er ligt een motie ja. dat jullie eigenlijk weer terug moeten ja, in de klankbord. Ja, specifiek genoemd, bezoekers moeten in de klankbootgroep, het moet breed gedragen zijn. De stem moet gehoord praat. worden in de Nou, klankbord. dat is niet waar. De motie is een aanbeveling aan de gedeputeerden. Ja. Die zou je naar neer kunnen leggen, maar wij weten al van SP en GroenLinks dat ze dat uitermate onfatsoenlijk zouden vinden. En zeker het licht van de laatste ontwikkelingen in de provincie lijpen handig als ze wat meer luisteren naar de, de, de gewone burger. En dit is al zeker naar de politiek. En uh, dat zal niet geaccepteerd worden. Dat kan, niet, dat kan gewoon niet. Nee, nee oké. Okay. Uh, goed, dat is, dat is één kant. Ik heb een, een vraag aan Hans, uh, vader. Ja. Als, uh, als ervaringsdeskundige Amsterdamse waterleidingduinen. Wat heeft het nou voor effect? Stel nou eens voor het fietspad komt er toch. Volgens het plan, zoals het nu neergelegd is. Met een stuk van zes hectare wat af. Wat is nou het effect op die duinen? Uh, nou ten eerste de drukte natuurlijk het, uh, waar, waar nu niemand komt, uh, komt dan een, een druk fietspad te lopen Dus uh, de herrie, uh, de vervuiling Want uh, fietsers uh, is gewoonlijk uh, dat ze rotzooi meenemen en onderweg gewoon uh, weggooien Dus dat, uh, dat ligt dan naast het fietspad Dat zie je bij ieder fietspad gebeuren Bovendien uh, stijgt dus enorm het brandgevaar Ze rijden daar door een, een heel droog dennenbos heen als het daar in de fik gaat, dan gaat het hele Naaldenveld er dan plus een groot deel van aarde Daar zullen die mensen met al die rieten daken wel blij mee zijn. Dus daar, uh, nou denk ik dat, uh, dat wandelaars meer zullen roken onderweg dan fietsers. Nee, nee, een fietser is namelijk zo weg. En met een peukie en, en uh, bronfietsers krijg je trouwens ook, want... Ze zeggen dat ze dat alles gaan tegenhouden. Nou, ik denk dat mevrouw uh, Groen dan uh, voor, het, voor het fietspad gaat liggen. Want je kan gewoon niemand tegenhouden. Als er een brommer doorheen gaat of een, een mountainbiker, <laughs> dan gaat hij er gewoon doorheen. Tenzij over, je ja. bij, aan, aan het begin en aan het eind uh, een vent met een geweer neerzet. Maar uh, ze zijn gewoon niet te weren. En dat blijkt gewoon bij ieder fietspad. Uh, en zeker s'nachts gaan ze er ook overheen. Want uh, er komt geen slagboom die uh, s'nachts dicht gaat. Dus ook s'nachts krijg je dus uh, de ellende eroverheen. Nou, het, uh, het is een kleine verbetering vergeleken bij uh, de, de dienstweg. Want dat was helemaal uh, een ramptoestand. Uh, want daar lopen natuurlijk heel veel mensen. Plus dienstverkeer. Dus in, in zoverre is het, het fietspad buiten het raster een groot voordeel. Ook omdat ze dus niet. Uh, het raster over kunnen. Als ze het goed uitvoeren zoals ze gezegd hebben. Dan komt het hele fietspad buiten het raster te lopen. En nou, dan kunnen ze niet uitzwerven door de rest van Duin. Nee, dat, dat is waar. Maar jouw stelling is, meer lawaai. Een fietser nou, een er, een verzorgt mooi. meer afval dan een wandelaar. Ja. Waar praat je dan over? Blikjes, papier, plastic? Alles wat men meeneemt en onderweg consumeert. Dat is de ervaring die jullie ook hebben. Kijk maar langs het fietspad, langs de zeedeep. Dat is ook één bende. Naar Noordwijk toe dat fietspad. Daar wil ik meteen steeds over zeggen. Als je kijkt naar dat fietspad naar Noordwijk, van Zandvoort en Lange van de Slag. Daar zie je ook gewoon Brommers regelmatig. Je hebt daar veel gefietst. Dus dat verhaal van de Komberg en Brommers. Ja, daar staan ook hekjes. Maar dat werkt dus helemaal niet. De hekjes worden uit de grond getild. Dus ja, en daar wordt dan na een weken pas weer een nieuw hek neergezet. Dus dat werkt helemaal niet. Nog een ander puntje, wat heel belangrijk was voor het fietspad. Uh, de hele Waaglengduin ligt vol met verharde wegen. En we weten dat de Fietsersbond, die heeft een plan ingediend bij de provincie. Het knelpuntenplan van de provincie, provincie met fietspaden. Die uh, hebben al het hele Waaglengduin ingetekend als gewenste route. Dat gaf ons de, het gevoel van, ja, het is wel zo dat als één fietspad ligt... dat dat zeker een grote presidentwerking kan hebben. Want de plannen liggen daar eigenlijk al bijna. In ieder geval gewenste plannen van de Fietsbond. We weten, de Fietsbond, machtig is in Noord-Holland, blijkbaar. We hebben ook gezien de klankbordgroep, waar ze een hele grote stem hadden. Dus in die zin was die presidentwerking zeker een, uh, een groot gevaar. En die leidt ons nu wat meer geweken, gezien alle consternatie. Want er is in ieder geval een hoop uh, te doen om het fietspad. Dat is een winst, zou ik zeggen. Ja, oké. Okay. Uh, hebben jullie een alternatief? Uh, er zijn er zeker alternatieven. Om te beginnen uh, zouden we zeggen: in het zuiden bij de oase moet het sowieso niet door de waadlijn lopen, maar langs het hek. Dat, dat zal beter zijn. Dan ga je om het natuurgebied heen, dat is het zuidelijkste puntje. Maar we zouden nog veel liever zien dat bijvoorbeeld de Vogelzangse Weg geschikt gemaakt zou worden als fietsroute. Daar uh, wordt gewoon er is zelfs 1 miljoen ooit beschikbaar gesteld. Uh, daar is niks aan gedaan, want het argument was: hij is te smal, we kunnen het dus niet veranderen. Het argument namelijk: nou, hij was te smal, maar er was 1 miljoen. En toen was het volgens een argument: hij is te smal, dus we kunnen niks doen. Nou, dat vinden we heel raar. Er staan natuurlijk wel prachtige bomen, maar je zou er toch wat serieuzer naar kunnen kijken. En wij vonden steeds dat in de klankbordgroep uh, werden er snel argumenten genoemd. Het zijn particuliere bezitters, we kunnen daar niks, het is moeilijk. Terwijl er in mijn optiek nooit echt serieus met die mensen gepraat is of ze misschien toch wat willen doen. Want je hebt daar een aantal huizen waar gewoon ruimte is om een van vanaf te snoepen. Dat is geen probleem. er staan vaak niet eens bomen. Dat hebben wij ook onderzocht. Dus er is zeker een alternatief. En wij vinden nog steeds dat er te weinig aandacht aan besteed is aan die alternatieven. Ja. Nou, waar nou, kom je vanaf de vogels op? ...voor de Zankseweg uh, op de, de Zandvoerselaan uit. Nou, dan ga je door een aantal andere wegen door die buurt daar. Daar zijn, al, daar zijn al fietspaden vrijliggend, dus dat zou relatief simpel te realiseren zijn. Uh, er is ook een alternatief om vanuit de oase de oude Leidweg te pakken. Een hele leuke historische weg. Dat, dat was namelijk ooit al een pad. Maar dan kom je helaas uit op één eigenaar die dat misschien niet wil. Ook daarvoor zeggen wij, is daar nou al voldoende mee gepraat? Is daar geld aan gegeven of is daar op die manier gepraat? Dat ja. vragen we ons ernstig af. Hebben jullie daar al mee gepraat? Nou, wij niet, want die meneer heeft een hele grote hek en honden en toestanden. <laughs> daar kom je echt niet binnen. <laughs> maar Ik veronderstel dat... Een, dat maar, maar dat is het punt. Kijk, die klankgroep betoogt uh, te praten. Maar heel vaak zie je dat men dan zegt... Ja, dat lukt toch niet of we hebben gepraat. En je krijgt er geen vat op. Dat was een van onze grote punten. Je krijgt toch niet echt vat op het proces. En dan zit je in zo'n groep en dan wordt gezegd... We hebben gepraat en het is dus over. Dit gaat niet. Ja, daar nou zit je dan. En zo ging het eigenlijk. En nog steeds denk ik dat er goede alternatieven bestudeerd moeten worden. Jij verdenkt de klankbordgroep van tunnelvisie. Uh, het is met klankbordgroepen. Als jij een andere mening hebt dan waar men eigenlijk plan voor had... ...dan ben je afvallig en moet je bij de groep worden getrokken. Daar komt het eigenlijk een beetje op neer. En wij werden ook gezien, drie mensen die uit zich ...als lastige mensen die te veel praten en te veel tegen de plannen maar Vergeet niet, toen wij er zaten, kregen we een verhaal ...over het ecoduct in Kylo, wat fantastisch werkte... Uh, dat was helemaal geweldig. Als je dan vaasd had over de situatie aan de Zandvoortselaan. Dan kreeg je te horen dat het een uh, andere situatie was. En dat werd dat niet helemaal onderzocht in ieder geval. Uh, maar dat was vast ook heel erg goed. Uh, het was continu het halleluja gevoel van we moeten verder. Want we doen iets fantastisch voor de natuur en voor Noord-Holland. Terwijl deskundigen als Hans Vader goed kunnen aangeven dat het zeker niet het geval is. Ja, nou ja, als je in een groep zit dan moet je proberen elkaar te overtuigen. Maar op een gegeven moment moet je ook tot een advies komen. Een beslissing. Ja, en dat is een gevaar. Als je het advies breed gedragen moet zijn en er zit een manegehouder in die graag zijn paarden of het duk wil hebben en graag met huifkarren dwars door de waterlijn duinen wil waarschijnlijk. Dan heb je al gauw het gevaar dat het alternatief niemand tevreden stelt. Dus je moet nagaan, dit gebied is het grootste aan wondergebied wandelgebied van Nederland. Ja? Daar moet je niet zo makkelijk mee omgaan. 100 jaar geen fietsen, 100 jaar natuurruste ruimte, beveiligd door waternetten, die er altijd als een voorstond. Het gaat niet ja. gebeuren. En vervolgens plots inkomende de fietspaden... vind je het raar dat die 800.000 zoekers... al mas eigenlijk tegen zijn? In het Haarms is de enquête geweest. 70% was tegen het fietspad. Dat waren notabene niet eens wandelaars van de ABD. Dat waren gewoon eigenlijk nou, lezers van de krant. Ik denk, die vaste... is mijn stelling, hoor. Ik heb honderden mensen gesproken... en uh, duizenden handtekeningen opgehaald. Maar mijn indruk is stellig... mensen die er vaak komen... die beschouwen het als een, een ja, soort natuurachtertuin... die mensen voor 90%... Moeten echt geen verandering, ook geen fietspad, wat dwars door het beschermd natuurmonument gaat. En als een barrière werkt, hè, dat vergeet dat niet, want ik ben het niet helemaal eens dat ze, eh, als vader zegt: Ja, er komt een, een, een enorm hekwerk dat moet tevens die damwetten tegenhouden. Ja. Maar dat hekwerk dat dient gewoon een kilometer verderop, langs de rand van het beschermd natuurmonument, langs de oostrand van het naaldenveld te lopen. Dan heb je pas goed natuurweer. Nu, nu krijg je een enorme ijzeren gordijn. dwars door die duinen, dwars door het beschermde natuurmonument. En dat komt bij het naaldenveld uit. Dat, dat is dus dit In fiets... Bentveld. Even uh, de kruis achterop. Ja, ja, dat komt achter bij de scoutingterrein. Ja, we uh, hebben geen fietsen. televisie, maar nee. ik begrijp maar de, de kunnen het. De laatste zo'n we kennen het naaldenveld wel. Uh. Ja, daar willen we graag omheen. Het is allemaal Natuur- en gebied, allemaal beschermd gebied. Het is doodzonde. Je snoept er weer een aantal meters vanaf. Het gaat om hectares maar, wat je verliest aan een fietspad. Uh, en dat kan. En wij zeggen nog steeds, er is om de Daarnaast, niet onbelangrijk, wat ik net zei, die 3 miljoen waar allemaal om gaat om het fietspad aan te aanbelegd, kreeg je 3 miljoen. Dat had je ook kunnen pakken. En nog steeds door het parkeren te gaan uh, ja. of, of geld te vragen. Uh, notabene, het ligt klaar Jij hebt contacten ja. Neem ik aan ook in de gemeentepolitiek van Amsterdam Ja, uiteraard Heb je enig idee of daar inmiddels een koersverandering is? Ja, dat is een gemene vraag. is net bekend geworden. Ik zal maar zeggen, ze gaan besluiten om een fietspad aan te leggen. Sterker nog, ze wilden de hele AWD gaan assorteren om een mooi snel te maken. Nee hoor, zo is het niet. Gelukkig niet. Maar dan worden de luisteraars ook eens wakker. Nee, nee, nee. Maar dat is wel ooit een plan geweest. Dat klopt. Kijk, het punt is: je weet gewoon dat Amsterdam wil het fietspad niet. In de adviescommissie. Maar er is ook nog zoiets als een college. En natuurlijk, zou ik een besloten kunnen worden dat men toch dat fietspad wil. Um, dat zou heel jammer zijn. We weten dat de VVD nu uh, meepraat daar. Nou ja, de VVD was voorstander van fietspad, dus wij maken ons ook om die reden grote zorgen. Um, maar goed, hebben we nog gelukkig PvdA en GroenLinks die tegen zijn. Uh, maar het zal nog heel spannend worden. Flink lobbyen. Ja, flink lobbyen en uh, ja. veel wijnschenken. Nou, wijn <laughs> nou ik, mag ik wat erover zeggen? Ja hoor, Want en dan gaan we dit zo'n beetje afronden. Ja. Amsterdam die is dus in het bezit van de AWD... maar hier is niet alleen sprake van een lokaal belang... maar voor een belang voor de hele Randstad. Ja. Want het is ja. het grootste natuurgebied, een ingesloten ja, natuurgebied zeker. zonder doorsnijding van drukke verkeerswegen en een fietspad is tegenwoordig geen rustieke aangelegenheid. Meer aan dan de het is ja. een verkeer. De velen vind je alleen de onderbroekzijde die 70%, Harskamp is veel kleiner maar dat zijn militaire oefentruinen, mag je niet ja, komen ja. Bosplaat, 72, 74% of je daar buiten het pad mag, weet ik niet maar het is een bovenlokaal belang. Want Amsterdam als hoofdstad dient ook oog te hebben voor de ruimtelijke ordening van de hele Randstad. Daar moet ze mee praten. En ik denk wel dat ze dat als hoofdstad ook al inzien. Ja, ja, ja. En dan moeten ze stellen, kijk, hier is een heel bijzonder recreatief aanbod van alleen wandelen. Ja, dat en dat dan moeten jongen. ze niet alleen naar de AWD kijken, maar naar het hele ja, het beschermd hele natuurmonument, Waaronder het Naaldenveld, ja. waaronder 10.500 mensen van zeggen, geen fietspad erin, Geen ijzeren van een... een, een, een, een van het pad, een, een, een enorme uh, ijzeren barrière van een 2,5 meter hoog uh, hekwerk, wat helemaal aan de andere kant hoort te liggen. En dan heb je trouwens ook al nog een bestaande dienstweg, een wandelpad en dan ook het kanaal. Het wordt één grote infrastructuur. Dat is geen instandhouding van het natuurschangstwas okay. in de natuurbeschermingswet. Zullen we het even bij deze constatering houden? Dan gaan we straks nog even de discussie in, maar eerst een muziekje. MUZIEK ah,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 We nou, nu verder met de discussie uh, zoals die uh, gevoerd is. Uh, ik wilde graag wel een, uh, een eerste reactie. Uh, Jacqueline wilde eerst een reactie geven. Ja, prima. Ja, ik merk, angst regeert enorm en dat is altijd een slechte raadgever. We hebben hier een fantastisch plan voor de natuurbrug. En ik hoor alleen maar spreken over het fietspad, wat slechts een klein onderdeel is. En waar we zoveel mogelijk geprobeerd hebben het zo in te passen dat het voor alle functies geschikt is. Er wordt heel makkelijk gedaan van we hebben een alternatief en dan moet iemand gewoon even een stukje van zijn tuin opgeven. We hebben het onderzocht, soms betreft het meer dan twintig eigenaren... En u kunt zich voorstellen als wij u komen van... Goh meneer, wilt u misschien twee, drie meter van uw tuin afstaan? Want meneer Hobo die vindt het onzin dat wij een klein stukje over de waterleidingduinen gaan... En het is, uh, denk ik dan, dat zo'n meneer zegt... van nou ...als je zo'n groot gebied hebt, waarom moeten particulieren dan een stukje tuin afstaan? Als er van die twintig eigenaren maar één of twee zeggen van nou, wij willen dat niet... ...dan ligt het hele alternatief uh, buiten beschouwing. Overigens wordt er steeds gezegd dat we dwars door een natuurgebied gaan. Dat gaan we niet. De bezwaren richten zich nu op het zuidelijk deel. En het zuidelijk deel, daarvan heb ik gezegd... ...nou, het kan nog heel goed zijn dat dat langs het hek komt... Want dat moeten we nu juist gaan bekijken. We gaan ook weer verder zoeken van wat zijn de ecologische eh, omstandigheden daar. En wat is een mooi fietspad om aan te leggen. En hoe kunnen we dat zo doen dat het een breed draagvlak heeft. Dus En dan als laatste zou ik nog willen zeggen dat het vrij gebruikelijk is. Als je natuurbeheerprojecten hebt die zich voor de lange termijn de gunstige effecten hebben. Dat je heel vaak ziet dat mensen die dat niet overzien... dat die zich richten tegen de effecten op korte termijn. Dan gaan we het hebben over het derde bosje van links... en het vierde bosje van rechts. Maar het is natuurlijk zo dat we voor de natuur moeten we dit doen. Willen we de waterleidingduinen en het Nationaal Park... net zo mooi houden als het nu is... dan moeten we deze grote kans benutten... om ook te zorgen dat onze kinderen in de toekomst... er op dezelfde manier gebruik van kunnen maken als wij. Oké, okay, dank je. Walter, nog een aanvulling? Uh, ja, uh, een hele andere aanvulling. Toen ik uh, net zat te luisteren en wat er allemaal werd uh, verteld... moest ik uh, terugdenken aan mijn jeugd eigenlijk. Uh, en ik dacht aan mijn moeder die het uh, klein, Erik en het kleine insectenboek aan mij voorlas. Uh, met al die fantastische pratende dieren die... Uh, die uh, ja, ook allemaal af en toe wel eens conflicten met elkaar hadden. En uh, nou ja, Erik die er als kleine jongen... Uh, doorheen uh, sjouwde, zou ik maar zeggen. Uh, maar er uiteindelijk uh, toch ook weer uh, uitsprong uit dat, uh, uit dat mooie schilderij. En uh, ja, eigenlijk miste ik de stem van de natuur in het hele verhaal. En uh, we hebben natuurlijk uh, over een stuk fietspad... Uh, we hebben het geloof ik over vier hectare. Nee. En dan... Uh, Denk ik, maar we hebben het over eigenlijk het verbinden van twee natuurgebieden van ieder 3600 hectare. En dan denk ik, laten we alsjeblieft naar het grote plaatje kijken. En de ongelooflijke winst en kans die er nu lag, ligt. En laten we die pakken. Ja. En laten we, laten, we, ja, laten we Erik volgen, zou ik bijna zeggen. Ja. Oké, okay, dankjewel. Nou is het jammer dat waternet hier niet is, maar... Uh... Harry Hobo uh, zei net van die subsidie is helemaal niet nodig. Nee. Wanneer de parkeergelden uh, worden besteed. Oh, kijk eens aan. Ja, ik kan daar wel op reageren. Het is, uh, het is zo dat uh, die subsidie, die hebben we wel degelijk nodig. Al jaren is dit een wens en het bleek altijd niet te financieren. En door. ook de provincie Noord-Holland die er met 2,9 miljoen in zit, die weegt natuurlijk belangen. En dan is het ook altijd een beetje van water in de wijn doen, van verschillende groeperingen om te kijken wat is het meest optimaal. Hè? Ja, duinwater, prachtig duinwater. Nee, het is ook zo dat de provincie zegt, want wat wordt nu gedaan of als de fietsers de grootste plaag zijn en, en veel meer kans op vervuiling en zelfs brand door heel aard en nou, hout zouden ons te wachten staan. Dan denk ik van blijven. ja, laten we wel wezen, we zijn hier niet met een nieuwe landingsbaan van Schiphol bezig. Er komt een klein stukje recreatief fietspad aan de uiterste rand van de waterleidingduinen en daarmee kunnen we een fantastisch project Realiseren en uh, dat we daar subsidie voor krijgen, is natuurlijk top en dat nee. moeten we gewoon benutten. En de burger zit ook niet altijd op te wachten dat je overal maar betaalt voor alles. Dus als nou, het anders kan, nou, dit, dit, dit is natuurlijk typisch pagatiseerde. Dit is Harry Hobo weer. Goedendag. ik moet het insectenboek maar eens gaan lezen en dan uh, heb ik heel andere mening en ik moet ook goed begrijpen dat het geen landingsbaan is. Nou, het valt allemaal reuze mee, dus we hebben toch nog, nog net geen landingsbaan in de waadlijn Geweldig, misschien is dat het volgende plan van de provincie. Hè? Tenslotte weten we maar nooit met deze provincie. Het is natuurlijk een vreemd verhaal. Ja? Het gaat niet alleen op het fietspad. 10.500 handtekeningen. Mensen die fel tegen deze plannen zijn ja, dat is niet niks. Punt twee, ik heb duidelijk net gezegd, het gaat om parkeergelden. 3 miljoen parkeergelden kan je in drie jaar binnenhalen. Dat betekent dus gewoon, het geld wat nu wordt uitgegeven aan dat fietspad, wat door de Euro, door die Europese subsidie wordt bekostigd, dat kan je gewoon halen uit parkeergelden. Die heb je al drie jaar laten liggen. Die heb je hebt al 3 miljoen, heb je eigenlijk weggegooid. Het hele geld is niet nodig. Sterker nog, als ik met dit plan kom en dat wordt nu op dit moment onderzocht door de politiek, wil toch eigenlijk zeggen dat de provincie dolblij moet zijn. Die Euro en al het gedoe, dat hoeft dus allemaal niet meer. Nou, kijk eens aan. Maar nee, wat hoor ik? Ik hoor een over insectenboeken en over. Zo gaat het continu eigenlijk. Jammer. Oké. Okay. Yes. Nou, ik, ik ben ook een beetje ervaring over parkeergelden. Want uh, de... Kennerberduinen heeft natuurlijk weer drie parkeerterreinen waar we parkeergelden heffen. Waar we inkomsten uit heffen. Um, en uh, ja, natuurlijk het liefst. Uh, en die gelden besteden we aan natuurbeheer. Zeker, het, dus. ja, het kan dus. Ja, het kan dus. Maar het is wel heel makkelijk om te zeggen. jongens, we pompen al dat parkeergeld. Uh, even in uh, zo'n project. Want Mond. eigenlijk heeft het PWN, die parkeergelden, hard nodig voor ons ja, dat... uh, natuurbeheer. Waarom zou ik je uitleggen? Wij krijgen van onze blauwe broeders, zo noem ik ze altijd maar even, een vast bedrag ja. per jaar om onze vaste lasten te, la te dragen. Wij hebben dus die parkeergelden in de Kennemerduinen hard nodig, ja, want wij hebben een positieve balans PWN op zijn begroting. Dus wij komen niet in aanmerkingen voor subsidies bij uh, uh, fondsen. Nou, neem het maar op. Dus uh, ja, ik kan hier natuurlijk niet spreken voor Waternet en wat die wel met zijn parkeergelden wel of niet gaan doen. Ik kan alleen spreken uit mijn eigen ervaringen en ja, ik vond het wat kort door de bocht om maar even te zeggen... ...alle parkeergelden moeten dan maar even in die uh, brug worden gestopt. Uh, ik vind het een fantastische kans dat wij even 3,1 miljoen kregen. Ik, ik, ik had al meteen een nieuwe naam voor dat stukje fietspad. Het, het fietspad van 3,1 miljoen. Uh, want dat levert het op. Nou, Het slaat allemaal nergens op, maar goed. Het is jammer dat u ja, zo wat. Mag ik ja. wat rechtzetten? Hier wordt, steeds, hier wordt steeds gedaan dat dat ecoduct, dat recoduct, dat is zo nuttig. Het Alterra-rapport, en dat komt uit Wageningen, en dat zijn de enige ecologen die het echt kunnen bekijken. En daar bouwt de provincie dan ook op voort, maar dat op een verkeerde manier. Het Alterra-rapport spreekt van een flessenhals. Die schreef het gestelde doel van ongeïnderde uitwisseling tussen gebieden... ...is dus slechts beperkt haalbaar. Wat maakt, wat maakt de provincie ervan? Die zegt, nee, het is wat Hobo zegt, halleluja. Het is een geweldig plan. Dat is dus helemaal niet zo. Het is ook niet groen geschreven, hè, dat rapport, dacht ik hè. Staat jouw naam bij Jacqueline? De staat en de natuurbrug die deze twee gebieden verbindt... ...kan een belangrijke bijdrage leveren in het aanbrengen van ecologische samenhang. En het Alterre-rapport, dat zegt de provincie. Naar aanleiding van het Alterre-rapport. En die stelt heel wat anders... Die stelt het juist heel erg in twijfel. Het is slechts beperkt haal, haalbaar. En bovendien zegt uh, de startnotitie... het is een herstel van de situatie van lang geleden. Daar stelt Alterre tegenover. Nee, dat kan helemaal niet, want dan moet je Zandvoort afbreken. Dan heb je ja. een ja. Ja. herstel van de oorspronkelijke verbinding. Maar die diertjes die gaan allemaal over de weg. Ik zag bij uh, ingang Zandvoort een wezel, want ik sta er uren, over de rotonde gaan... Ook een vos. Een vos ook die beesten die trekken zich daar niks van aan. Toevallig die beesten die vlakbij die brug eh, verblijf houden. Die denken nou ik ga eens eventjes mijn broeder aan in de noorden opzoeken. Voor de rest heeft het geen betekenis. Het altera stelt ook eh, populaties eh, het leven aan allebei de kanten van, van die brug. Hertenpopulaties. Er staat ook zonder passages, zegt het het rapport, hè, de deskundigen. Ook zonder passages kan verwacht worden dat de reeën en damherten levensvatbare populaties vormen. Wat zegt nou weer de provincie? Die zegt nee, die brug moet er komen, want anders sterven die beesten uit. Daar komt het op neer. Het is allemaal flauwekul. Ja, het, het, je merkt dat het is een en al achterdocht. En, en de zie de nou dat je gewoon je kans kan benutten, hè. Hier hebben we een kans om het natuurgebied te herstellen. En voor sommige soorten is het niet direct noodzakelijk. Maar we zijn ecologische gebieden aan elkaar aan het verbinden. Dus dat hert, wat Walter ook al zei, dat oversteekt, heeft zaden in zijn vacht. En juist het verdrogen en versnipperen van gebieden is de grootste bedreiging in Nederland om de gebieden in stand te houden. Dus juist om die te verbinden, dat is een antwoord op uh, het wel in stand houden. En daar moeten we onze kans voor benutten. En dan kunnen we alle negatieve dingetjes eruit pikken. Maar we kunnen ook kansen zien. Nee, en ik zou vooral aanraden, doe dat. Mag ik er wat op zeggen? Nou, mag ik eerst even wat zeggen? Tuurlijk, Hans. Ik hoor dat Dat, alweer, dat hele ecoduct is gebaseerd op valse voorwensels. Er zijn duizenden soorten. En er is nog geen bioloog geweest. Ook geen boswachter. En ook Jacqueline niet. Die maar één soort kan noemen waar het nuttig voor is. Mag ik dat nu alsjeblieft horen? Die ene soort. Oh, Marten. Onzin. Je zit aan beide kanten. Ze heeft de hele product niet de nodig. Boom, boom, nou, de enige boomarter die uh, in de kenner is aangetroffen. De enige, sorry, dank voor je nee, bijdrage. Dat uh, is zo belachelijk. Uh, uh, uh, een uh, boomarter van 9 miljoen. Ja, ja. Maar dat gaat er ja, niet ja, ja. De enige boomarter die nee, we hebben. het niet over de Kennemerduinen. He. Nou. We hebben het over aan de noordkant van de Zandwatersland. Ja, oké, okay, maar. Nee. Ik, de, in de AWD-duinen zijn boomarters waargenomen. Ja. Fantastisch nieuws. Ja. De, no. Eentje is er waargenomen in de Kennemerduinen. Doodgereden op de zeeweg. No, kijk eens aan. Mm -hmm. Dan moet je daar een ecoduct maken. En heb je al juist nou, daar zijn we dan van we van toch van mee bezig? Nee, het ja, nee, is waar. Nee, ja, nee, in Aardehout <laughs> zitten, zat, zitten zat boomarters. En aan onze kant zitten er ook zat. Die hebben zichzelf daar gevestigd. Zonder een ecoduct. Dus blijkt het gehele ecoduct gewoon niet nodig. Het is onzin om daar een ecoduct voor te maken. Bovendien... Gaat een e een, als je een heel goedkope oplossing wil, dan moet je een, een, een touwbrug maken ja. van bomen over, over de Zandertse ja, ja, Laan. Daar gaat een eekhoorn en een boommarter overheen. Maar een boommarter gaat echt niet over dat ecoduct heen, want hij heeft niks te zoeken in die droge band aan de overkant. Nou ja, die, die ene boomarter die doodgereden werd bij de Zeeweg. Ik had daar kennelijk dus wel wat te zitten. Ja, van. maar nou heb je het over de Zeeweg en niet over de Zandvoortselaan. Nou, jij vroeg mij of ik één soort wist... Ja, die, ja. die, uh, het, die, het, die gebruikt zou... Nee, heb nee, nee. het ekeldrukt over de Zandvoortselaan. Ja. Nu, ik heb het niet over de Zeeweg. Nou, waarschijnlijk, zeeweg waarschijnlijk, zeeweg. waarschijnlijk we, we kunnen het hem helaas natuurlijk niet vragen... ...maar is de boomarter, uh, heeft hij, godzijdank, net de Zandvoortselaan wel gered... ...maar kennelijk de Zeeweg ja, de werd hem... Daar... ...heeft een dunlomband um, iets uh, nou, te veel geworden. Ja. Ja, mag je ik gaat er vanuit uit de zuiden komen, maar in het noorden zitten langhoudsbouwmarters. Ja. Mag ik even inbreken? Sorry. Jacqueline. Ja. Het is heel verleidelijk nee, om... Uh, nee, nee, nee, ik wil dit, deze ja? discussie afronden wat wel of niet gered moet worden. Okay. Wat is de volgende gang van zaken in deze procedure? In de procedure. Um, we hebben het verzoek aan Amsterdam gedaan of ze het alternatief... Uh, willen goedkeuren en daarmee komen dus de subsidiestromen op gang en kunnen we werkelijk onze energie gaan stoppen in uh, positieve dingen in plaats van te blijven hangen in negatieve dingen. En toch het verbinden van de ecologie, daar gaat het om en niet alleen om enkele diersoorten, maar juist die ecologische zones verbinden en dat vereist gewoon heel veel inzicht en daar zijn heel veel ecologen het wel over eens. Daarna uh, gaan we met volle vaart uh, verder om te kijken of we over de spoorlijn uh, een verbinding kunnen realiseren. En uh, daarna komt de zeeweg aan of, of onder de spoorlijn? Of onder de spoorlijn, ja. Kees Piel. Ja, twee zijn, zijn jullie nog acties van plan? Ja, dat is. Mm. Mm. Ja, dat okay. doet mijn hele leven, dus ja. Ik <laughs> ja, ja. maar... denk dat dat ook het probleem Ik, een, mag... een beetje gaat worden. Het, het, Actie het is natuurlijk steeds weer het bagatelliseren van onze argumenten. En het, Hans zegt net, het heeft geen nut voor de, voor de ecologie. Het zegt Kees Haak ook, het is onderzocht en toch wordt het tegendeel beweerd. De zeeweg is absoluut geen geld voor. Waar het geld wel komt, weet ja, niemand. Wacht, wacht even, er, er is nog wat anders. voor, toch? We wat zeg jij? Heeft, dus... heeft u een oplossing voor. U, zeg eens maar okay. jij zegt hoor. Het heeft ecologische voordelen, maar die zijn klein. Weeg dat eens af tegen de verschrikkelijke vele nadelen die niet worden onder ogen gezien, die niet op de website staan van Ik die Zandvoortse brug. Het gaat om, en de Stokmansberg wordt voor een deel afgegraven, het wordt een picknickplaats. iedereen kan er bovenop klimmen, want die wil wel eens gaan kijken. Er staat een hele, een hele mooie bunker in hè, trouwens. Ja, ook, ook die gaat, en uh, hij het gaat door gaat het naalderveld. De boswachter is bereid om de bulldozer te pakken en zegt, kom op, geef mij de bulldozer. ik ga door het ongerepte bos en het ongerepte duin, dat gebeurt, ga ik een, een, een fietsrijwilliger uh, aanleggen. En dan ga je dus door het naaldenveld en daar zit een eekoren en die wordt vrij zeldzaam in Nederland. Dat geldt allemaal niet, dat hoor je niet. We moeten helaas de discussie gaan sluiten, want de tijd dwingt ons om de uitzending Eén nee, kleine vraag stellen, Jacqueline. Een ja, okay. Het gaat over de klankbordgroep. Ik ben nog steeds heel benieuwd naar de motie van de provincie... om de bezoekers te weten, natuurbelang ABD zou ik zeggen... met de handtekeningen. Ze laten deelnemen aan de klankbordgroep. Ik hoor net van Jacqueline dat ze daar helemaal geen zin in heeft. Hoe gaat dat? Ga je de motie nationaal naar neerleggen van de politiek? Of uh, hoe ze moet ik het zien? Het gaat er niet om of ik er zin of geen zin in zou hebben. Oh. De uh, 10.000 handtekeningen zijn absoluut vertegenwoordigd. Er zitten vele natuurpartijen in de klankbordgroep. <laughs> de wandelaars die worden vertegenwoordigd nee, nee, nee, nee, nee, nee. in de klankbordgroep. Dat is, dat het is Kijk, een reugen. Jullie geven even die, het voorbeeld waarom het niet zo functioneert als je erbij bent. Hè? Zo hoef ik niks aan toe te voegen. Maar alle groeperingen zitten in de klankwoordgroep. De natuurverenigingen, de wandelaars, nou, de, de fietsers. Wie, wie is die belangenbehartiger van die 10.500 mensen? Wie, wie is dat? Is dat? Wie is het, dan? Stel het dan? Noem eens die naam. Noem die naam. Dat Daar hebben we 100... honderden mensen gesproken. Moeilijk, hè? Ja, moeilijk. Het, uh, het is zo dat uh, de wandelaars zijn vertegenwoordigd, de natuurverenigingen zijn vertegenwoordigd. Er is geluisterd naar de bezwaren de en die zijn vertaald in een alternatief. Oh, ja. Dus ik zou ook zeggen, van, wees eens blij met wat je bereikt hebt. En zie dat er nu een, ja. iets voor ligt waar als de gemeente Zonde. daar jou op zegt... dan is het gewoon een stuk beter dan het aanvankelijke uitgangspunt. Dus stel je vervolg... zegeningen en wees blij. Wordt vervolgd, maar wij gaan nu stoppen... In de, gezien, met gezien deze de prima tijd de moeten we eruit. Van 24 ja. april 2010. Deze uitzending werd voorbereid door Yvonne Roosendaal, die ook de koffie schonk. Techniek, Roy Haldeman. Presentatie, donderdaghebber. Ik wil nog even onze gasten hier bedanken voor het feit dat ze uh, zo uitgebreid hebben willen discussiëren. Ze zullen er zelf uit <lacht> Thank you.